11 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen waarschuwt q patiënten... voor een arts die riskant bezig is. De alternatieve arts leendert kunst, zou patiënten met het q vermoeidheidssyndroom bloed afnemen en daarna weer inspuiten. Het hoofd van het Q-Korts expertisecentrum in het Radboud UMC zegt in de Gelderlander dat de methode risicovol is en levensgevaarlijk. Bloed wordt volgens haar onder niet te controleren condities opgeslagen.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 zich prins mag noemen en de achternaam de Bourbon de Parme mag gebruiken. Kleinstra werd in 1997 geboren. Het staat vast dat Carlos zijn vader is, maar die heeft geen band met hem. Carlos wil niet dat zijn zoon dezelfde achternaam en titels krijgt... omdat dat in strijd zou zijn met de familieregels. Op de olietanker die vorige week voor de Chinese kust in brand vloog... na een aanvaring zijn twee lichamen gevonden. Kort na de botsing werd ook al een dode gevonden worden nu nog 29 bemanningsleden vermist. De tanker staat een week na de aanvaring nog steeds in brand. Vanwege de brand kunnen reddingswerkers maar kort op het schip blijven. Twee mannen uit Den Haag zijn vanmorgen na een achtervolging door Gelderland en Overijssel... spookrijdend op een politieauto ingereden. Dat gebeurde bij Deventer op de A1. Ze raakten ernstig gewond, twee agenten raakten licht gewond. De twee verdachten werden een uur achtervolgd na een inbraak in een supermarkt in Delden in Overijssel.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 Thanks for Een zeer goede middag. Morgen. Kom op, uh, ik, ik ben er helemaal confus van, want zo is het hier bijna niemand. En nu zit de hele zaal vol met uh, politieke partijen. is geweldig om te zien. En we gaan het tweede uur dus ook doen met de politieke stellingen. Waar wij uh, samen met de Zandvoedskrant uh, dit gaan doen. Jo. Ja, um, het is voor lijsttrekkers bedoeld in ieder ja. geval. En uh, we hebben tien stellingen uh, gemaakt. Uh, daar gaan we per week in de krant eentje van toelichten. Hebben we hebben reacties op gekregen en, en om de week uh, gaan we in dit programma twee uitgeloten lijsttrekkers uitnodigen. En dat zijn vandaag Willem Paap van Sociale Zandvoort en Marco Deen van de PVV. Ja, daar doen wij uh, de eerste uh, twee sessies mee en op het laatst gaan we nog even over jazz praten en dan sluit het weer allemaal af. Ja, dat doe ik niet aan mij of Nee, jullie moeten het Schoonwaarschap, nooit. Kom op, he. Goed, uh, heren, welkom Marco, Deen en Willem Paap. Dankjewel. Uh, jullie hebben schriftelijk gereageerd en uh, dat kunnen jullie nu toelichten. En we hebben het over de eerste stelling. En die uh, luidt: Zandvoortse politici zijn een toonbeeld van professionaliteit. Marco, jij hebt uh, niet kunnen reageren in de krant. Kan je dat hier wel doen? Ben je het eens, oneens met de stelling? Nou, natuurlijk nee, kan ik reageren. Had ik ook graag uh, willen doen op de stelling. Maar door een misverstand met e-mailverkeer ging dat even mis. Wij willen op elke stelling reageren. Tuurlijk, dus uh, bij deze de eerste stelling, ja, nou goed, uh, als je het hebt over de professionaliteit van de politiek in Zandvoort de afgelopen vier jaar, ja, dat verdient wat mij betreft niet, uh, niet de schoonheidsprijs. er is Dat heb ik vorig jaar ook al gezegd trouwens in dit uh, programma, er is natuurlijk nogal wat gebeurd, een aantal wethouders, een partij die uit elkaar is geknald, uh, afsplitsingen, eenmansfracties, et cetera. En dan vraag ik me wel eens af, van, ja, is dat nou in het belang van, van de Zandvoortse stemmer? Van onze achterban van de PVV in ieder geval niet. En als er op een gegeven moment een half jaar gesteggeld wordt over een of ander tuinhuisje, dan vind ik het allemaal wel heel persoonlijk worden. En ik vraag me af of het Zandvoortse belang daarmee gediend is. Dat is mijn mening daarover. Nou, dan is die duidelijk. Dus uh, jij vindt uh, dat er uh, beter opgeleid moet worden. En dat er professionelere uh, wethouders moeten komen? Nou, dat is, dat is best lastig hoor. Kijk, qua wethouders, professionaliteit mag je wel verwachten. Hè? Daar is ook hun, hun functie naar, daar worden ze ook naar betaald. Uh, voor raadsleden ligt dat natuurlijk iets anders. Dat is vaak uh, iets wat je doet, uh, omdat je betrokken bent bij je dorp of gemeente. En daar wil je graag iets voor betekenen. Nou, daarnaast heb je vaak nog een, een baan. Uh, de tijd ontbreekt vaak. Even, even, even, even ingaan op die wethouders. Mm -hmm. Want uh, een wethouder kan best wel professioneel zijn. is dus vaak op één vlak. Mm -hmm. Maar hoeveel portefeuilles hebben ze wel niet? Mm -hmm. Hoe moet je dat oplossen? Ja, dat is heel moeilijk. Moet je, ja, maar Word je je dan laten leiden door ambtenaren? Weet je, dat, dat zou je kunnen doen. Uh, daar zou je in ieder geval eens goed naar kunnen kijken hoe die structuur nu is geregeld. Uh, ik, ik zie het ook wel in de in de vervolgstappen in de politiek. Als je provinciaal kijkt en landelijk is het eigenlijk niet anders. Je ziet nu wel dat uh, de Tweede Kamer heeft gezegd van we gaan er een boel meer ministers uh, bij zetten. Om misschien zo de kwaliteit van de portefeuilles wat te verdeel, ver, verdelen en te ja. verbeteren. Of je dat rechtstreeks kan kopiëren naar uh, een dorp. Ja, dat, dat blijft een lastig verhaal, daar zullen we eens naar moeten kijken. Ja, het ja. aantal wethouders is natuurlijk afhankelijk van het aantal uh, mensen in je, nou ja, in je stad. Precies, en ja. je commissies moet je toch verdelen. Ja. Dus, dus, ja. dus de berg blijft hetzelfde, alleen uh, de, de, de spoeling is wat dunner. Uh, Willem Paap heeft ja. ook gereageerd. Ja. Um, jij uh, stelt dat als je lang genoeg in de politiek zit, dan, uh, doe, je daar, uh, ja. dan doe je daar ervaringen in op. Ja. Word je daar dan professioneler dan? Nee. Nee, nou, ik denk dat uh, professionaliteit uh, daarin niet bestaat. Wel een goed raadslid of een goede wethouder. Want ze zitten er maar tijdelijk allemaal in. En uh, een wethouder moet vertrouwen uh, kunnen hebben op zijn ambtenaren. Dat is het belangrijkste. Ja, we hebben het en... nu even over raadsleden. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, je kan een goed raadslid worden. Door ervaring? Dat moet je dus ook. leren. Ja. Maar ook door cursus heb ik ook aangegeven. Alleen, het is, een cursus geven is lastig, omdat, uh, wat Marco ook al zei, en ik had het ook al opgeschreven natuurlijk, uh, in het kantje. Hè, uh, heel veel uh, mensen werken er, daar buiten nog. Die komen zes uur thuis, of half zeven, even snel een hapje doen, hun hup, weer naar het raas uit. Maar nou, dat kiezen? kan je niet verwachten dat ze daar uh, nog eens zes, zeven, acht weken nog een cursus uh, van uh, hoeveel uur... Maar, met alle respect voor uh, alle mensen. Maar, dus wel, ik, ik maar je moet er wel over excuus. nadenken, je moet er wel over nadenken. Maar dat is toch een slecht excuus? Ik heb het hartstikke druk, dus ik kan niet alles lezen. Maar het moet er wel heen. Nee, dan zeker. je moet er wel over nadenken. Om het te doen. Ja, om te kijken wat kunnen we, we daar nou doen. in doen. Ja, ja. Um, aan het uh, begin van het seizoen, hè, als uh, de zetels verdeeld zijn. dan is er een, een soort bijeenkomst met de griffier. Ja, twee dagen. Twee ja. avonden twee avonden, ja. geloof ik. Uh, is, is, zoiets, dat, is dat voldoende? Ik het nog weet? Nee, nee lange na niet. Ah, wat, wat gebeurt er dan? Lange na niet. Zeker bij nieuwe raadsleden niet. Dat, dat ook dat... misschien wel bij oude raadsleden niet hoor. Oh. Maar, nee, nee, nee. <laughs> dat is wel Nee, langer. nee, kijk. Je, je kan altijd... Nee, nee, kijk. Je bent nooit oud om te leren. Nee, dat is duidelijk. Simpel zat. Maar bij nieuwe raadsleden is het toch belangrijk dat ze goed ingewerkt worden. Ja, er zijn nu... Uh, ja, de... Maar moeten nieuwe raadsleden bij oude raadsleden te raaf gaan? Ook, maar ook uh, uh, uh, uh, de gemeente uh, moet ook cursussen gaan geven. Van, hoe werkt nou een raad? Hoe moet je je stukken nou precies lezen? Maar, en we je, soms ja, kan je okay. zulke pakken. Oké, okay, maar je, nou... zegt, je zegt, hoe werkt een raad? Ja. Maar, dat, dat moet je weten, anders word je geen oh, raad. Ja, ja, ja nee, je... je weet het wel, maar je weet niet wat er allemaal op je afkomt. Op okay. een moment, nee, op een... Toen ik als raadslid uh, voor het eerst uh, werd, wist ik niet precies wat er op me afkwam. Maar toen werd je door de Grieken bijgepraat. Ja. En, en toen wist je het nog niet. Nee, uiteindelijk niet. Tuurlijk niet. Ik hoor je zeggen. Dat, is, dat krijg je met je ervaring pas. Ik dus hoor, ik hoor een half jaar je... later weet je ongeveer wel wat het inhoudt. Wat dat je allemaal is, op je bordje krijgt. Dat is redelijk snel. Ja. Ik hoor je zeggen, de gemeente zou kussens moeten geven. Ja. Ga je dat inkopen? Ja, nou, daar moet over gepraat worden. Dat moet zeker gebeuren. Ja, dat zijn. Wie zei dat? Die zijn er? Dit is een cursus van Henk. Ja, ja, dat had ik al gezegd. Oké. Okay. Um, Twee avonden. Ja. Land, landelijke partij. Uh, uh, Willem moet natuurlijk heel veel uh, zelf verzinnen als, uh, als Zandvoortse partij. Landelijke partij PVV. Doen, doet die wel aan, uh, aan opleiding, cursussen en uh, uitleg? Jazeker, wij krijgen uitleg in wat voor werk je kunt verwachten. En dan gaat het met name om de processen, de structuur van, uh, van de politiek. Hoe werkt dat in zo'n raad? Hoe gaat het met amendementen, met moties, et cetera? Even interperen, de ja. PVV uh, ja. heeft pas in twee raden, zegt, raden gezeten, mm -hmm. gaat er nu in twintig zitten. Ja, die ervaring 30, hebben jullie dus 30 Dertig, joh. Oh, dertig, neem die kwalijk, Sorry. Ja, ja, Jij hebt gelijk. Ja. Maar die ervaring is niet dus ja. in huis eigenlijk. Jawel hoor, want we draaien al een aantal jaar mee in de provinciale staten. Uh, waar ik zelf ook onderdeel van is ben in Noord-Holland. te vergelijken Holland. met elkaar? Hartstikke te vergelijken. Qua procedure zeker. Ja, dat kun je één op één vertalen. En daarom neem ik ook uh, mijn kandidaat raadsleden straks daarin mee. Wij oefenen daarin. In ieder geval dat ze weten hoe het proces in elkaar steekt. En voor de rest is het gewoon een kwestie van... Uh, het, gaat, het is ook niet zo. We moeten het ook niet moeilijker maken dan het is. We zitten daar voor twee dingen. Dat is het controleren van het college. En het vertegenwoordigen van je stemmer. Meer is het niet. Dus dat doen we. Nou, al. Klaar. En als je nou, dat op een gezonde verstand gebruikt wat dacht uh, je van kader stellen? Precies. Nee, dat hoort er allemaal ja. bij. Dat hoort bij die contro controlerende taak die wij hebben als raadsleden. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het behelst wel die twee zaken. Het is toch niet alleen controleren? Je ja. moet ja. ze ook opdrachten geven? Ja. Tuurlijk. Dat, dat is wat ik daarmee bedoel ben. Het is, het is een heel proces wat er aan vasthangt. Maar als, ik, ik vereenvoudig het een beetje door te zeggen een controlerende taak. En natuurlijk ook een kaderstellende taak uh, helemaal mee eens. Ja. Ja. Als je dat nou zo, uh, jij hebt het van de zijlijn bekeken, jij zit er al een aantal jaren in. Hè? Die, uh, die, dat proces van uh, hoe gaan we nog met elkaar om, hè? want deze stelling is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Nee. Um, hoe ga je daar nu mee om dan? Na, na deze vier jaar, want het is nu heel wat gebeurd. Ja. En de komende vier jaar, stel dat je weer een zetel krijgt, ja. ga je dan anders reageren? Twee. Of twee? ja. <laughs> nou, over de gok hoeveel zetels hebben we willen we het op het laatste eens kunnen hebben. Zo nou, richting uh, nou, dan 9, 9, maart. 19 maart willen we daar al nou eens hebben. Ja, daar gaan we wel eens over hebben. Nou, maar je weet om die uh, Als ik jou een stukje lees, dan zit daar een, een nadenkertje in. Hè? Uh, ja. Misschien voor de volgende raad staat ja. er als jouw laatste ja. zit Telefoon. Ja? Dan neem hem maar op. Ja. <laughs> er nee, is niet van willen, maar goed. Ja, ja, ja, ja. Als je die nadenken leest, en ja. jij hem zelf geplaatst... Ja, ja, ja. Hoe, hoe ga je daar nou mee om? Nou, ik denk uh, dat je met de nieuwe raad duidelijk moet uh, gaan afspreken... Uh, dat we iets uh, beter ons werk moeten gaan doen. Ik vind, uh, de afgelopen vier jaar is misschien net aan een voldoende geweest. Net aan. Uh, maar je moet zeker een, gewoon een goede raad, uh, een goede raad gaan. Gelukkig. Een goed bestuur... En een goede raad. Daar moet je naartoe gaan. Nou, dat houdt in dat er toch een en ander onder aan cursussen moet komen. Nou, daar moet je met een nieuwe raad eens even met z'n allen om de tafel van hoe gaan we dat invullen. Zou je dat niet nu al aan insteken dan? Nou, nee, want je weet helemaal niet uh, hoeveel zetels uh, elke partij maar krijgt. En wie, ja, wie. maar de de de de de de de de de dat heeft het niks mee te maken. Het heeft gewoon te maken met, we moeten een opleiding hebben voor de komende raadsleden. Ja, maar ja, dat beslist toch de volgende raad. Op. Nee, dat denk ik dat ja, het niet wel. Is nee, nee, dat beslissen. Nee, dat beslist de volgende raad natuurlijk. En hoe is het nou? Maar ik weet in ieder geval wel dat de gemeente al verder is in deze stappen om dat wel uh, te gaan organiseren. Okay. Dat weet ik al. Hoe, hoe is het nou verder met dat ik natuurlijk wel uh, intern over gesproken heb ook al. Ja, dat is ook een beetje de, de, de het ingang zetten van. Ja. Dus ik ben benieuwd waar ze mee komen. De laatste anderhalf twee jaar is er veel gesproken over respect voor elkaar. Ja. Um, Bespeur jij b verbetering? Ik heb voor iedereen respect. Dus uh, wat nee, betreft, even. Je, uh, uh, uh, je, weet, je weet precies uh, wat uh, ja, ik bedoel. Ja, ik ja, uh, uh, ja lichte verbetering uh, zie ik. Toch wel. Ja. Want dat is natuurlijk belangrijk, laat wil eerlijk ja. zijn, dat we niet elkaar voor grote vis gaan uitmaken. Nee, nee, nee. nee, nou, nee. Maar dat, dat krijg je ook met een cursus niet weg hoor, dat zit nee, gewoon dat in, in de, de ja. mens, ja. dus uh, we moeten dat, die belangrijkheid ook niet overdrijven, ik je moet hier huizen. gewoon normaal met elkaar ja. omgaan en uh, je gezond verstand gebruiken en dat ligt in eerste instantie in de mensen die je selecteert voor raadslid. Ja. raadslid. Dat Ach. is heel belangrijk. Ja. Nee, maar Marco Deen is Marco Deen en ik ben Willem Paap. Ik reageer uh, ja, sorry, zo kan ik anders, zo kan, zo kan ik, ik reageer ergens anders op dan hij. Het, het, dus, ja, dat, zo kan ik nog 17 namen doen en niet. die zie ik ook uh, redelijk verkeerd gaan tegen elkaar. Het is belangrijk dat het om de inhoud blijft gaan en niet om de mens. Ik dat denk, dat is, het is het waar is we op moeten letten eigenlijk. volgens mij. Als ik de afgelopen periode ben, van de zijlijn heb ik die bekeken. Dan lijkt dat me een stap die we met z'n allen moeten maken. Want anders kom je sowieso nergens en daar is niemand mee, uh, mee gediend. Oké. Okay. Maar dan, Elke uitschallen voor wat de vis gebeurt natuurlijk niet. Er mag best een, een stevige discussie zijn ergens over. Inhoudelijk mag je discussiëren, ja. ja als je, vragen, vind, vind je trouwens en... dat er meer ruimte moet komen voor discussies? Want ik bespeur bij, bij de voorzitter regelmatig dat hij dat afkapt. Ja, natuurlijk ja, ja. moet er meer uh, discussie komen. Dat, dat gaat, gebeurt wel. niet. Nee, nee omdat, maar uh, uh, jullie wat jullie echt afgekapt ja. wordt. Ja, maar jullie kunnen toch een voorzitter sturen, neem ik aan. Uh, ja, ja, dat kan ook wel. Maar een voorzitter stuurt ook ons. Nou, hey, jullie laten je sturen. Dat is weer wat anders. Maar, <lacht> nee, nee, nee, nee. Dat is lastig. Dat is lastig, Joop. <lacht> ik kan jou ook nu sturen. Ja, nou, dat lijkt me sterk. Maar dat is weer nou, dat wat anders. Ik maar um, ik, ik, ik bedoel ja. alleen maar mee te zeggen. Uh, met name tijdens de vind ik dat het nogal summier is. Ja. In de commissie. Ja. Maar dan heb je andere voorzitters... Wordt er veel meer toe. Maar, ja, maar dat ligt ook aan de politieke partij zelf. Hoezo? Ja, jij bent zelf ook voorzitter van de commissie. En ja, ja, ja, jij geeft... Ja, ja. Uh, daar komt Joop op, op uit. Jij geeft meer ruimte als ja. uh, de voorzitter van de raad. Ja. Dus er zit toch wel degelijk verschil in. Ja, maar ik ben geen Niek Nee, dat is duidelijk. Maar het gaat ik om... geef vaak meer ruimte, ja klopt. Maar eigenlijk zou die ruimte... Ik denk dat, dat wat jij bedoelt... Die maar ruimte denk... zou meer in de, in, in de, in de, in de raadzaal... bij ja. de raadsvergadering moeten komen. Ja. Nou. Ja, klopt. Maar vaak is, uh, uh, komen daar weer herhalingen uit... wat in commissie weer besproken is. Kijk, en daar moet je voor oppassen. Ja, dat weet ik niet. Ja, ja, maar, maar, je, maar soms je, is de Poolse Landdag wat, wat, wat, van herhalingen. Dat zit er zitten twee weken tussen. En maar, nee, luister nog even wat ik zeg. Vaak is de Poolse Landdag van herhalingen. Ja, dat ik, begrijp ik. Dat maar er zitten twee weken tussen. Ja. En uh, voorschrijdend inzicht kan heel anders naar voren komen dan. Tuurlijk. En daar is geen ruimte voor. Nee. Klopt. Nou, die ruimte moet je wel nemen. Uh, kunnen krijgen, maar wel op een manier dat je die herhalingen omzeilt. Ja, ja. Het, is, het, ja. is, het is juist zo, uh, wat jij mist en ik ook, dat er te weinig discussie is in die raadzaal. Er wordt een, een stukje voorgelezen en er wordt er gezegd, en we zijn tegen. Ja. Of, uh, we stemmen niet mee. Ja. Ja, dan is de discussie eigenlijk afgekapt, toch? Ja. Ja. Ik doe het ook wel eens, ja. Klopt. Nou, je moet natuurlijk als partij ja. wel proberen je tijd te pakken en je punt te maken. En ik vind persoonlijk wel dat uh, uh, de positie van, van een voorzitter, ja, daar mag best eens kritisch naar gekeken worden. In de keren dat ik uh, de raadsvergaderingen heb, heb gezien op afstand of gevolgd uh, daadwerkelijk, vind ik uh, de voorzitter nogal uh, nou, behoorlijk meedoen inhoudelijk met de discussie. In mijn beleving is die meer om op de punten van orde te letten en de vergaderingen goede banen te leiden. En uh, qua inhoud zou die er, uh, wat mij betreft, met alle respect voor de heer Meijer, uh, wat verder vanaf moeten blijven. Want dan creëer je vanzelf wat meer discussie bij de raadsleden onderling. En volgens mij is dat waar het om gaat. Ja, uh, dank voor de eerste stelling in ieder geval. Het uh, is tijd voor een beetje muziek en dan gaan we naar stelling twee. Ja, hebben we lang. plan? ...naar de tweede stelling... ...met dezelfde heren Marco Deen, PVV... ...en Willem Baag van Sociaal Zandvoort. De stelling... ...het raadsbesluit over het Waterkorenplein... ...moet heroverwogen worden. De raad moet opnieuw zijn keuze bepalen. Met andere woorden, de raad moet opnieuw zijn keuze bepalen. Nee. Leg maar uit. Nee. Waarom niet? Ben je het eens met de stemming of oneens? Nou, ik ga het even uitleggen. Ja, ben je met de stelling eens of niet? Nee. Oké. Okay. Zeg ik toch? Marco? Het is niet zo cru te zeggen, Ben. Je kan niet zeggen, ben je het oh, eens. Het ja. nou, nou, nou, maar daar zitten we hier ook voor. Um, nou, jouw... je, je kan, ja, dat uh, is ja. met deze stelling... Kijk, PVV is heel uitgesproken in een hele hoop uh, items. Maar ik vind wel dat de juiste feiten op tafel moeten liggen. En aangezien er nog een onderzoek moet gaan plaatsvinden ga ik daar in ieder geval niet op vooruit lopen kijk, of ik het eens ben dat er weer een onderzoek moet gaan plaatsvinden is een ander verhaal kijk, dat is iets anders, wat mij betreft is er gekozen, en waar keuzes worden gemaakt uh, is niet iedereen het mee eens, dat heb je vaker met, uh, met kiezen, dat is altijd en dan kun je je afvragen uh, kun, kunnen uh, degene die niet blij zijn met de keuze, elke keer naar middelen grijpen om de keuze te frustreren dat is, dat is wel, maar dan ga je meer naar de procesmatige uh, kant van het nou ja, verhaal we zitten nu aan het einde van een raadsperiode we hebben al eens een raadsperiode gehad waarin een bepaald besluit was genomen. Du moment dat de eerste vergadering van de nieuwe raad was, is het besluit teruggedraaid. Ben ik het per definitie niet mee eens. Willem? Ja. Nou. 2006 is de waardoor uh, uh, verkocht. Er is een raadsbesluit op afgenomen. Dus uh, uh, De raad is akkoord in die tijd gegaan met de verkoop van de water voor 25.000 euro. Helaas. Is niet anders. Is gebeurd? Is gebeurd. En we zitten nu in 2017. Nou, 2017. En die watertoer staat nog net zo. Het plein is nog precies hetzelfde. En uh, uh, nu wordt het tijd dat er gewoon wat gaat gebeuren. Nou, er is een keuze uh, gemaakt door de raad. En die keuze moet uitgevoerd worden. Nou, er is, een raadsoor, uh, er is helemaal gesteggel geweest erover. Uh, er komt een raadsonderzoek. En als dat raadsonderzoek uh, niks uitwijst moet die schop er eens een keer in. En als het nou eens wel wat uitwijst? Ja, dat heb ik ook gezegd. Ja, dan is het een ander verhaal. Wat, wat wordt het verhaal anders dan? Ja, dan, ja jullie, moet, dan moet er gekeken worden wat moeten we hiermee doen. Moeten we nou het hele proces opnieuw gaan doen of niet? Is dat niet een beetje achter, achter het geval nee, aanlopen? Jullie nee, hebben nee, nee want hebben... je weet helemaal niet wat er, wat er uit, uit die opdracht komt. Is dat, nee, ik denk ja, ik weet dat, ik dat, dus dat niet. het helemaal niet zo interessant is, want jullie hebben allemaal. Misschien komt er helemaal uh, niks uit. Jullie hebben allemaal hardop gezegd dat jullie niet beïnvloed zijn. Ja, ik ben niet meer beïnvloed. Dus als je ik ben niet ook beïnvloed... niet naar die avonden geweest. Ik ben nergens heen gegaan. Als je nou Want niet al een bent beetje... en je maakt een keuze, dan blijft die keuze toch staan? Ja, tuurlijk. Dus? Mijn keuze blijft gewoon staan. Ja, Niets. Of, uh... Nou komt eruit, die onderzoek, dat hier een duikboot onder ligt. En dan? Ja, nou ja, pech. die duikboot eruit halen en die schop er weer in. Dus? Parkeergarage, <laughs> dat kan er dan niet. Oh ja, maar dat kan ook, ja. Echt... <laughs> ik vind het vreemd. Uh, dat jij zegt, als er wat uitkomt, moeten we opnieuw beginnen. Terwijl de nee, hele zeggen, raad moet gekozen heeft voor, voor een plan. Nee, dat ligt er maar aan wat er uitkomt. Ik weet nog niet wat er uitkomt. Hey, als, er iets, juist, er, als er iets ergens uitkomt... Jij zegt dat je dat, tegen bent dat, geweest. En dat blijf jij zeggen. Ook over wat voor uitkomsten van dat onderzoek zal komen. Nee, als, als er iets... Als er gewoon de hele... Uh, nee, maar jij, nee, jij, kan vroeg, dus, jij kan dus niet inschatten... of jij onbewust beïnvloed bent geweest. Ik ben niet beïnvloed geweest, kan ik gewoon zeggen. kan onbewust gebeuren. Ja, maar onbewust kan alles. <lacht> nee, dat is, dat is een beetje vergezocht. Nee, nee, nee, nee, nee. Um, onbewust. Um, Onbe onbewust weet je nog ineens. Dat is het juist. Uh, er zijn mogelijkheden dat men op een bepaalde manier informatie verstrekt waarvan jij denkt, dit is correct. En dat blijkt achteraf niet het geval te zijn. Ja. Dan ben je toch beïnvloed. Ja, maar dan kan je allemaal nooit meer geen besluiten nemen. Nee, maar hier gaat iets fout. Hier is iets fout gegaan. Ja, dat weet je nog niet. Fundamenteel fout gegaan. Nee, ja, dat weten we nog niet. Uh, nou, qua onderzoek uh, uh, niet, oké. Okay. Maar het is natuurlijk van de gekken dat er bepaalde informatie gelekt is op een gegeven moment. Ja. Ja, je, dat is natuurlijk een beetje uh, raar gelopen allemaal. Ja. Kijk, uh, uh, een wethouder uh, uh, werkt als uh, een ploeg. He, als college. Ja, ja, ja. He, dat is hoe je goed samen te werken, elkaar op de hoogte houden wat er speelt, ook aan mails. Want als een wethouder ziek wordt of er gebeurt wat met een wethouder, moet een andere wethouder het opvangen. Dus ja, die moet precies die, weten we van de hoe de en wat, hè. He. We hebben de seconde, dat weten ja, we. Ja, daarom. Ja, nou, maar dan leg ik even uit. Voor mensen die het niet weten. Ja. Als een wethouder zijn eigen gang gaat een ei en zijn eigen eilandje creëert. Ja, nee, weer groot probleem. Is als maar, college, maar ook als raad. Dat uh, uh, probleem hebben we gehad. Ja. En, uh, maar goed, da, dat da, blijkt dan helemaal uh, niet zo te zijn dat dat invloed heeft gehad op het hele gebeuren. He, nee, al. dat, dat, dat ja, onderzoek. We moeten het even ruim nemen, gewoon, dat is geweest. Ja. En dan moet er uh, nog een onderzoek komen. Nu komt er een, uh, een uh, raadsonderzoek om toch nog eens goed te kijken naar het hele proces. Van hoe dat nou precies ja, vanaf, allemaal gegaan. Vanaf het begin. Van, ja, vanaf Boek, het begin. Maar het, het gaat, de stelling gaat erom... Nou ja, anders staat niks uitkomt. Dan moet de nee. schok erin. Klaar. De stelling gaat erom, moet er heroverwogen worden en nee. jij zegt van niet. Nee. Waarom? Nee, het is gekozen door ja. de raad. Ja, ja, ja. Klaar. Maar we hebben al eens eerder meegemaakt. Er was gekozen voor een bepaalde ja. middenboelvaarlijkheid, ja. maar noem maar ook. Er was voor gekozen ja, ja. en dat is ook teruggedraaid. Ja, door een nieuwe raad is dat teruggedraaid. ja. Ja, maar ik kan de oude raad dan op dat moment niks aan doen. Nee, dat daar nou. Maar dat is iets, dat is iets waar uh, de PVV dus, uh, op is op tegen is. Dat moet je Dat moet je uitvoeren. Ja, dat ja, ben ik uh, mee eens. Jij vindt, en er staat ook uh, aan jouw antwoord, dat wel degelijk een onderzoek <coughs> moet komen. Hoe uh, kijk jij als uh, Zandvoortse Pvv tegen de afgelopen, uh, laten we zeggen, tien jaar aan met de Watertoren? Hm. Nou, misschien moet je er wel 30 jaar van maken, ja. ben, want het, het loopt natuurlijk al zo verschrikkelijk lang. Vanaf de brand dan. Nou, misschien uit die periode. Um, ik vind dat er nu eigenlijk is wat moet gebeuren. <laughs> Weet je, laten we nou eens zien aan, aan, uh, aan onze inwoners dat we dat kunnen. Dat we hier iets moois neer kunnen zetten. Ik vind er moet gewoon, die schop moet in de grond en er moet gebouwd gaan worden op korte termijn. Dan zijn we daar vanaf. af. Dan ja. laat je zien dat je besluitkracht uh, creëert, daadkracht en uh, knallen met die handel. ongeacht het proces wat vooraf is gegaan. Uh, Dit is even los, dus puur even op basis van uh, wat ik vind dat moet gebeuren. En um, zoals jullie weten ben ik niet betrokken geweest bij de uh, besluitvorming nee. aangaande uh, de keuze van het voorgaande project. Uh, was ik, kijk, ik kan nu alleen maar reageren op wat er ligt. Nou, dat is een onderzoek, een eerste onderzoek onderzoek dat is geweest. Daaruit vind ik persoonlijk niet dat hele kwalijke feiten naar boven komen. Nu wordt er een tweede onderzoek gestart. Ja, nou goed, dan moet je ook afwachten wat daaruit komt. Want anders moet de, moet de, de nieuwe dat raad, raad dat ja, doen. Nou, dat zeg ik ook de hele tijd. Moet de nieuwe raad dat starten of moet het nu al gebeuren? Uh, als het goed is uh, weten we in februari uh, uh, of er iets is of niet iets is uh, in dat laatste uh, onderzoek. Dus, dus jij vindt dat deze raad al moet beginnen ermee? Ja. Ik ook, want de eerste beslissing is al in deze raad okay. genomen. Ja. Dus deze raad moet uh, uh, vaart zetten achter de commissie Kramer. En hopelijk zou dan in februari volgens jou een, uh, een, een uitkomst komen. Ja. Ik zie daar achter neverschut worden, maar oké. Okay. Nou, we houden niet. het even op, uh, we houden dat het even op februari. Ja. <coughs> en dan zou de... Dat was de bedoeling. Nee, dat proberen, proberen ze wel. maar. Laten we de discussie, nou discussie even aan deze kant ja. houden. Ja. Uh, dat we kunnen stoelen bijzetten. Dat vind ik ook wel gezellig. Voor de luisteraars staan hier diverse, drie maat. diverse politieke partijen ja en nee te schudden. Dus dat mag allemaal. De diverse raadsleden zelfs. Diverse ja, ja, ja, ja. raadsleden zelfs. En, uh, Voor de verkiezingen, laat ik het dan zo zeggen. Ja, huidige, dan ze, huidige raadsleden. Huidige raadsleden, ja. Maar wat het hopen. Maar dat, uh, het lijkt mij ook wel duidelijk dat uh, Joop, dat als het besloten is door dit uh, raadsperiode, dus deze raadsleden, dat men dan ook de knoop doorhakt voor maakt. Ja, het zit alleen natuurlijk met de wisseling van de Raad. Want bijvoorbeeld de commissie Kramer, Kramer zal niet meer terugkomen. Noem maar wat op. Nee, die komt niet meer terug, maar hij is wel. Uh, dan zou je dus een nieuwe commissie moeten vormen. Ik weet niet of die commissie nee, puur uit uh, raadsleden zou moeten bestaan. Dat weet ik niet wat daar beslist is. Ja, volgens, volgens mij hij kan hij raadsom... dat okay. wat... een ja, vol raadsonderzoek. Volgens okay. mij kan hij dat gewoon afmaken. Kan hij afmaken, ja. ongeacht dat ja. hij... Wordt, er wordt, wordt meer hij, ja, geknikt, Joop Berendsen. De, de tribune knikt, ja, ja, dus het zal wel zo zijn. Ja. <laughs> Zelfs al zoveel zijn, ik ja. Hij ja, mag het ook. Overigens denk ik niet wat al zoveel jaren speelt. En wat nu nog steeds dus gaande is dat dat binnen anderhalve maand gerealiseerd is. Nee. Ik denk dat het sowieso ook een, een, een item wordt in de nieuwe raadsperiode. Daar ontkomen we niet aan. Zou het dan uh, misschien ook een verkiezing kunnen worden voor sommige partijen? Ja, misschien wel. Want dit is onze kans. Nee, voor mij niet. We hebben, er, er is gekozen. In, uh, uh, er is een raadsonderzoek. Uh, als er, er gewoon niks uit blijkt. De, ja, er is inderdaad gekozen... Maar als je dan nou allemaal wat Joop ook aanhaalt, andere raadsleden krijgt, die kunnen een andere beslissing nemen. Ja, ja, ja, ja. En Joop haalt ook ja, terecht de Middenboelvaar aan. Ja, Daar is dat ook gebeurd. Ja, dat is gebeurd ja. Ja. Dus ja, dan zou je ja, het ja, als verkiezingitem ja. Ja. kunnen gebruiken. Het ja, is vals gedacht, maar. D ja, weet ik. Ja. Politiek betrouwbaarheid uh, moet je ook uh, in je vaandel hebben. He? Dat hebben we de Middenboelvaar gezien. Ja, dat, uh... Ja, maar sommigen blijven bij een standpunt. Ja, ja, nou oké, okay, ja. dat, uh, dat is zo. Maar dan heb je wel een meerderheid bij nodig. Als je dat niet hebt, ja, dan, is het, uh, uh, dan is het zo. We gaan het een beetje afronden, ja. ja wij uh, zijn door de stelling heen. Heer, in ieder geval, de dank voor oh, jullie... Uh, nee, we zijn nog niet zo ver. Ik, okay. ik, ik zie jou al rammelen. We zijn nog niet zo ver dat we hier helemaal stoppen. Dank voor uh, jullie input. Mogen wij nou... Uh, jullie ja, jullie uh, mogen uh, zo husselen. Joop Husselt, jullie mogen trekken. Zo. Want de regel is, hij die geweest is, komt niet meer terug. Er worden twee nieuwe uh, partijen getrokken. Uh, Willem, ga je gang. Mag ik nooit meer terugkomen? De, uh, niet in deze sessie. Oh. Sessies. <laughs> ja. anders. Er wordt uh, nu twee uh, nieuwe partijen getrokken voor de volgende sessie. Die is over 14 dagen. De stellingen zijn uh, bekend bij de uh, dames ja. en heren. Komen weer om zijn beurt in de krant. Wie komt er? Ja, ja. laat maar zien. GroenLinks. GroenLinks. GroenLinks. Oké. Okay. Ah, Marco. Uh, hey, easy, pak ja. oh. <laughs> kom met je keuze op de keuze. De keuze. Als, als, als jij, als jij, Marco, als jij de VVD nood zit, dat loopt natuurlijk. Pak er gelijk ja. twee. Ik zie ja, graag ja, een ja. discussie met meer partijen. Ja, dus. ja. ja, ja, ja. OPZ? Nou Joop. Joop Beerenzen. Ze over twee weken als gast. Joop. De stellingen zijn bij de heren bekend. Uh, over terugkomen gesproken. Er uh, komt een lijst, twee lijsttrekkers debatten waar jullie natuurlijk allemaal weer... Mag uh, heel ja. even een beetje rust in de zaal alsjeblieft? Alsjeblieft. Ja, Op consternatie. Joop. Ja gelijk is het weer ja. druk, druk, druk. Jullie komen terug bij het lijsttekstdebat op 17 maart en maandag 19 maart in de Krocht. 17 maart is in de raadzaal. Daar is publiek uh, welkom, maar mag niet meespreken. En uh, 19 maart in uh, de Krocht graag. Ook van harte welkom. En meespreken. En meespreken. En mag je en ook En die gaat uh, met zijn microfoon langs. En tot dan. Graag <laughs> ja. gedaan. Tot dan. Dankjewel. Fijn weekend allemaal. Dank jullie wel. We weer met de Partij voor de Jazz. Ja. Laatste onderdeel. Laatste onder. Je sluit af. Euh, nee, maar dan kunnen we eigenlijk over een serieus onderwerp praten. Ja. Aangeschoten voor Hans Rijners, Een zeer goede... En, en op... Goedemorgen. Ja, het is de van vandaag? Inmiddels pak ik niet alles meer aan. De Snobel, ja. Ja. ja. Krantenstukken, Hans. Leuk, hè? Nou ja, uh, uh, wij hebben het er net even over gehad. En... Uh... Ja, en uh, uh, kijk, we doen dit inmiddels 16 jaar. Ja. En we zijn natuurlijk ontzettend blij met zo'n stuk. Maar, uh, nou weet je wat, we laten het hier maar even bij. Het kijk, het spreekt voor zich dat we ja. dit natuurlijk wat, ja, wat, best... wat vaker zouden willen. Ja. Hè? Je wil het graag groot ja. maken in de, in de regio. Hè? Maar kijk, hier staat ook de aankondiging in. Ja. Dat in april uh, Thuis Nobel met de andere groep optreedt in de Philharmonie. Ja, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat je dan uh, uh, als Halems Dagblad de Zandvoort meepakt. En, en dan tegelijkertijd in april de veelharmonie. Ik, ik snap dat. Prima. Ja. Helemaal goed. Maar we zijn er blij mee. Ja. Zeker. Mooi, Trouwens, uh, we hoeven sowieso over media-aandacht uh, deze week niet te klagen. Want de slagwerker, Joost Patokka, die was uh, twee dagen geleden bij de Wereldrijd Door. Met, een, uh, met, zijn, uh, met zijn groep. En die groep, dat is... Uh, Gene en de Krupa's. En dat zal niemand wat zeggen, denk ik. Nee. Maar Gene Krupa was in de 30-40 jaren uh, een, van de, een van de grote slagwerkers uit de, de, de swing-era, de swing zeg maar. Ja. He, met Buddy Rich en Shelly Mann en dat soort dingen allemaal. En die heette Gene Krupa. En dit is dan ook de enige groep waar twee slagwerkers in zitten. En daar is Joost Patokken er één van. Dus die zien we ook zondag in de krocht. Bijzonder, bijzonder. Ja, fantastisch. Ja, ja. helemaal leuk. We zijn er blij mee. Die, uh, die redelijk druk is hè, die thuis. Ja, en, uh... ja. Klopt. Te nou ja, hij staat uh, twee jaar op het verlanglijstje. Nee, hè, om, om dat te doen. Ja, die maar, Joop, die, uh, je hebt je gefocust op die meneer. En dan uh, uiteindelijk moet je maar blijven zeuren. En dan komt hij. Nou, nee, dat is het niet zozeer. Uh, hij, hij wil dolgraag komen. Maar, uh, het druk? maar we zitten met, met, uh, met agenda's. En er komt er wat anders bij. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Waar het om gaat is dat de muzikanten die daar spelen. Dat die het naar hun zin hebben. Ja. Dat ze spelen met degene wat ze graag mee willen spelen. Dus wat doen we dan? We vragen aan de solist van met wie wil je spelen? He, noem nou even de muzikanten met wie wat het kwartet wordt. Nou Erik Timmermans, Bas, dat weten we. Nou, dus dan roept hij vervolgens ik wil graag met Daan Herwig, piano. Geweldige pianist, he, hebben vroeger samengewerkt. Daan Herweg is de leider van de band van Caro Emerald. He, dus dat, dat zijn allemaal fantastische muzikanten. Nou, dan wil hij met, met Joost Patokka, een van de meest gevraagde slagwerkers in Nederland. Dan, dan moet je ook maar eens even zien dat die dan alle drie op hetzelfde moment op die zondagmiddag om half drie hier in Zandvoort komen. Nou, daar ben je wel even mee bezig. Maar hetzelfde geldt ook voor andere jonge honden. He, Maarten Hooghuis komt nog. He, die, die speelde ook mee bij, uh, bij De Wereld Draait Door. He, uh, uh, fa Fantastische muzikanten. Dus we zijn daar, ja. we zijn daar heel, heel, heel blij mee. Wordt het druk, Hans, denk je? Ja, dat, dat, nou ja, dat, dat moeten we, moet we dan even afwachten hoe dat met dit, met dit stuk zit. Maar ik, daar ga ik vanuit. Ja, ik, ik, ik, ik hoop het van harte. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, ja. Zeker. Het is weer een, het is, het is weer een topper. <laughs> Leuk hoor. Nee, De, Nestoren, de, de Nestoren Nestor van staat. ZFM Jazz kwam even ja. binnenlopen. Ja, daarom, daarom, dus dan moeten we Tom even snel de hand geven. Ja. Ja. Ja. Nou, Tom komt zeker, denk ik. Ga je kom er morgen even in, Tom? bij zitten? Dit keer ga ik eerst. Ik de... kom even, even er gezellig bij zitten. zitten Tom? Ja, gezellig. Ja. Want je zegt, uh, dit keer kom ik wel. Hm. Is dat bijzonder dat je, deze keer, dat je dan wel komt? Nee, je nou, komt wel vaker toch? Nou, ik ben vaak niet in, uh, in Zandvoort. Nee, in ah, ja. Ja. Een beetje dat Wim ja. Peters effect, maar dan anders. Oh. <laughs> Rijbers, hou je beken. Ja, Wat een dacht ja, Brabbel ja, ja. was dat, ja, ja. ja, Weet, weet je, uh, weet je Nou ja. het uh, Nou ja. ja. Nou ja. Nee, ja terzijde, en en soms, soms ben ik er wel uh, het, uh, ja. het eerste deel. En dan, ga en, ik in kon... de, en dan ga ik in de pauze weg, want dan is het niet mijn muziek. Het is niet jouw muziek? Nee, nee. het is ook geen jazzmuziek wat er gedraaid wordt, hè? Bedoel je tussendoor, in het programma bedoel je? Nee, eh... Uh, in de in de krocht de de oh, jazzconcerten oh sorry ik dacht dit programma nee de jazz concerten de jazz. oh dus. we hebben het over jazz hè oh ja. sorry ja <laughs> nee sorry maar uh, je dan? nou de je hebt van die saxofonisten die speelden Ja, maar die, die, die hebben, hebben we de nooit gehad. Jawel, die zijn er geweten. Ja. ja, Heel lang geleden. Ja, kun je Dank Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Nee, maar, maar morgen kom ik even naar deze trompetistluister. Ja, Oké. Okay, dus ja, uh, <laughs> zul je bij ons niet meemaken. Ja, Nee. Tom is uh, voor morgen in ieder geval tevreden gesteld uh, wat nou, betreft mooi. saxofonisten. Hans, die bestrijdt een beetje dat je geen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, wij hebben uh, saxofonisten uh, die spelen in de groepen van uh, Michel Mengenberg en Han Benink. Uh, hebben, wij, uh, hebben wij hier uh, nog nooit gehad. Of dat moet voor mijn tijd zijn geweest, maar dat kan me niet herinneren. Ik nee he hoor. Ik herinner me een paar, maar het maakt niet uit. Het was lang geleden waarschijnlijk. Nee. <laughs> Nee, jij jij, jij nee. bent wel voor uh, thuis. Teus Nobel, trompetist. Ik heb hem even beluisterd op YouTube en het klinkt mooi. Dus, ja, zeker. Uh, uh, vrij jonge man nog. Het was twee jaar wachten, maar dan heb je wat. Maar het is dat wat jij uh, aanhaalt, dat de muzikus zich goed voelen, moet voelen. Zeker. Uh, ja. dat, dat krijgt hij. Door wat jij zegt, nou wil je met die spelen, wil je met die spelen? Nou ja, we laten, we laten, we laten hem zelf uh, aangeven met wie hij wil komen. Ik bedoel, Benjamin Herman is een keer geweest en die nam toen een pianist mee, uh, Miguel Rodriguez, nog nooit iemand van gehoord. Nou, een buitengewoon begaafde pianist die meenam, prima, uh, uh, laat, dat lekker, uh, laat dat lekker zo gaan. Niks mis mee. En als dat kan, dan natuurlijk. Het ja. natuurlijk. is een beetje moeilijk voor jouw agenda dat je iedereen erin kan proppen zo natuurlijk. Nou, kijk, Erik programmeert. Die, die, die, we doen voorstellen. En, en uh, Theus Nobel en Maarten Hogehuis. Die, die, die, daar zijn we al heel lang mee bezig. Van, he verdorie, die jonge honden. Die moeten we een keer hebben. hebben. Net zo goed als we 10, 12 jaar geleden. Uh, Rick Mol uh, uh, hebben gehad. En Joris Roelofs hebben gehad. En dat waren toen ook aanstormende talenten. Want vergis je niet. hè Ook... Uh, uh, eh Nobel toen die uh, toen die klaar was en tijdens zijn conservatoriumtijd speelde die in allerlei bandjes. Die speelde eh uh, Garde hè, de, de, de piepknoren muziek. <laughs> hey, maar speel nee maar, nee, maar goed, maar speelde ook mee in het orkestje uh, in een musical, in de ork in de, ork in, de ork in de orkestbak. Uiteindelijk is het zo dat je dan vanzelf een weg vindt. Rick Mol uh, speelde ook mee. En, en Theus Nobel ook in Kiteman. En, en noem maar op allemaal. En allemaal van die groepen. En natuurlijk is daar een publiek voor. Het is mijn muziek niet. En, en, en nou, van Tom weet ik niet. denk het niet. Je moet kijken dat ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. Dat is handig. Maar wat er tussenin zit, moet er wel een beetje begrijpelijk zijn. Het mag wel nieuw zijn. Je hoeft, niet, je hoeft niet helemaal terug naar dertig uh, jaar geleden. Nee. Maar je moet het wel een beetje snappen. Ja. En dat die muzikanten hun weg moeten vinden. Hè, waar, ze, waar ze zich uiteindelijk zelf goed bij voelen. Ja, dat is een proces. Ja. een mooie Helpen. vind ik altijd dat uh, soms zijn de groepen, althans is er een solist die zijn medespelers eigenlijk niet kent. Nee. En hoe ze dat zo snel voegt ja. Ja. ja. Dat, dat begrijpen we elkaar met een met een is versneel, hè? Dat is improvisatietalent. Ja, vakmanschap. Ja. ja, vakmanschap. Puur vak. Ja. Het is een vak. Ja. En, en, uh, absoluut. Ja. Ja, ze, want overigens, hij is, en, en dat is dan wel weer bijzonder, hè, dat tekent ook de veelzijdigheid van die man. Hij is de eerste solo-trompetist van de, de, het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Oké. Okay. Bijvoorbeeld. Nou ja. Overigens is dat het enige orkest naast het Metropoolorkest die, die ook dezelfde dingen eigenlijk doet. Hè? Doet hij de last post dan of zo? Uh, nee. Nou, ik, ik, nou misschien... misschien ja, over een tijdje. Ja, misschien over een poosje als er iemand doodgaat. Ik heb geen idee, maar, uh, nou, maar dat is wel een fantastisch orkest, hoor. Uh, mm. poh, nou ja. De, de, de, de... Ja, ja, ja, ja. Het is bijna zo goed als de mariniers gepeld. Als, uh, nou ja, ja uh, God, dan gaan we weer met die marine. Kom op nou, man. Nee, ze hebben eens, die, die boten hebben ze al achter zich verbrand, joh. Ze hebben niet eens meer, vliegtuigen hebben ze helemaal niet meer zonder veld. Nee, nee nou laten Ja, precies. <laughs> ja. Ik had die inkoppen niet moeten doen. Nee, nee, nee. Nee, die krijg je als een boemerang terug, hoor. Ja Jazeker. Ja. <coughs> ik weet dat er een luchtmachter zit te luisteren, dus vandaar dat ik hem toch even moest doen. Ja, terecht, terecht. Morgen. Ja. Om 14.30 uur. Ja. Dus, ja. Nobel ja. Pet in de krocht. Ja, Daan Heerwig, piano, Jos Patoka, slagwerk en Erik Timmermans, een uh, hele grote viool. Wordt er nog vergeten vanavond? <laughs> uh, ja. ja, dat kan. Uh, uh, Theo heeft een. Het uh, is onbelangrijk. Nee, Theo heeft een uh, stelpotje maar ik heb Theo even gebeld voordat ik hier naartoe ging. En, en hij zit aardig vol. Oh. Dus ik ga zijn telefoonnummer maar niet noemen. Ja, okay. Want dan uh, denk ik dat hij... Uh, dat, dat ja, of ja, over moet heel snel die duinen inrennen voor een hert. Dat weet ik niet. Maar uh, is Willem weg? Ja, ja. ja Willem is weg. <laughs> nou, in ieder geval uh, morgenmiddag. Nee, maar uh, uh, dus uh, gewoon een man of twintig of zo uh, blijft eten. In ieder geval morgen om uh, half drie uh, ja. begint het. Om uur uh, of twee zal de zaal wel open zijn. Ja, nou ik hoop dat het druk wordt. Dus ik, uh, ik, ik, ik zorg de dat ik wat... Hier... Uh, ja, nou, ja, nou ja. kijk uh, vanaf, uh, vanaf kwart voor twee kunnen ze naar binnen komen lopen. Dat, dat maakt niet uit, een kopje koffie. Prima. En, uh, dus ja. ik, ik, ik hoop van harte uh, dat het artikel uh, van Peter dat dat Bruin uh, het werkt, ja. dat, dat, dat het werkt. Het en dat ze niet denken van: uh, oh, ik hoef niet naar voor ik kan in april naar de Philharmonie. Ja, dat is dan weer een ander verhaal. In ieder geval, uh, ja. de mensen maar ja. die het gelezen hebben en hem willen zien, kunnen we ja. dus, uh, gewoon lekker ja. naar. absoluut. Toe. Zeker. Eventueel kan je daar blijven eten. Entree 15 euro? Ja, nog, nog steeds. Ja, ja. Ja, dan, uh... en, en volgende maand? Weet je al wat de volgende maand komt Dennis Kiewit, uh, vocalist. Okay. Uh, en en uh, is eerder geweest. Redelijk lang geleden. En daarna hebben we dan nog uh, Maarten Hooghuis. En we sluiten af met, uh, in mei met uh, José Koning. Oh ja, dat kan ja, ik vertelde. Okay, ja. Dan hebben we toch nog eventjes eh, de, de, de, de, de, de, de, de oude, oude garden. de heb ik toch nog heen. reizen. Re ja, nee, dat klopt. Ja, maar die weet ik niet. Daar praat ik overheen. Ik heb net al die politici gehoord. En ik denk, Oh, zo werkt het dus. Als je niet weet, moet je er heel snel overheen praten. heb je wel geleerd. Ja, zeker. zeker. Nee, ik, uh, ik weet niet uit mijn hoofd. Nou, toch nee. om de Partij voor de Jess dan. Ja, nou ja. Leuk Heren, nou, leuk programma. Dank u voor uw uitleg. Ik wens jullie heel veel ja. plezier worden. Ja. En dus ook Tom ga ik gewoon lekker zitten bij thuis. Kom goed. Zal ik doen. Ja. En dan komt het helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Dank Wij, Dank Wij uh, draaien een klein stukje muziek. Ja. En ja, daarna doen goed. we de agenda. Ja. Wij hebben het, uh, het laatste stuk, ja. ik zou zeggen begin jij maar eens met een agenda te lezen. Nou ja, tot en met 28 januari hebben we nog die expositie Kust, uh, Kust en Kunst van Bron tot Zee in het Zandvoorts Museum. <coughs> ja, we hebben het uitgebreid gehad uh, van, uh, met Marco Termes en ja, met uh, ja. Pit Hermans. Morgen om drie uur in het museum. Ja, nou ja, net ook gehoord. Dus morgen Jazz in Zandvoort met Teus Nobel. In de krocht, aanvang half drie, entree, 15 euro. Ook morgen, Comedy Night in Amsterdam, een beachhotel om 8 uur. Ja, 19 januari is er Boulevard 5, Miets, tent 6. Dat is een pop-up diner en dat wordt verzorgd door tent 6. Daarover komt meer informatie nog. Waar is dat? Dat is aan de boulevard. Oh. Ja, dat is nieuw. Nieuwe nou, ik las tent 6 ik denk, maar die tenten staan er nog nee, niet? Nee, het is niet de strandtent. Nee, het is niet de strandtent. Ah, oké. Okay. Classic Concert met Heemsteeds Filharmonisch Orkest onder leiding van Dick Verhoef in de Protestantse Kerk is op 21 juni. Ja. Entree uiteraard weer 5 euro. Ja, en dan hebben we 3 en 4 februari de wintereditie van Art Boulevard. Hebben we net ook uitgebreid uh, aandacht aan besteed in het Centerparks. Markendom van 10 tot 4. En informatie daarover, want er zijn, kunnen nog mensen zich aanmelden. Artiesten www.artboulevardzandvoort.com Elke eerste maandag van de maand is er nog steeds een nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Van half twee tot drie uur. Ja, en dan ook elke dinsdag uh, van de maand is er om half elf digitaal spreekuur voor al die vragen. Ook bij Ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. Vrijdag kan je medisch gymnastieken bij Pluspunt, dat is Ook Zandvoort. Ook bij de Vlemingstraat. allemaal daar. Ja. Kwart over negen tot ja. kwart over tien. En ja. uh, als je wat wil weten over al deze dingen die gebeuren in uh, ook Zandvoort en Pluspunt. Ga dan naar www plus.zandvoort.nl Ja, en dan is er iets leuks in het wijksteunpunt de blauwe tram, hè, in, het san, in, in het centrum. Die start, uh, daar start op 9 en 23 februari van half 2 tot 4 een inloopworkshop kwilten. Uh, Wat is dat? Kwilten is een speciale uh, daar kun je dus uh, een, manie, een techniek om uh, grote spreiden of, of dat soort dingen meer te maken. Oh. Dat is een heel apart, dat is leuk. is dus een soort stofbewerking? Een stofbewerking, ja. Oh. En dan daarna is er elke vrijdagmiddag in de Evenweg Dank ja, ja. Ook van half twee tot vier uh, gaat dat door, die, die, uh, die workshop. De kosten zijn maar 2,50 euro en daar zit nog koffie en thee in. Je ja, kunt de, je bij Pluspunt daar ook voor aanmelden. Ja, Voor de duidelijkheid, de wijksteuncentrum Wijksteun, de blauwe is dus, tram is, is in het LDC. Dat is in het LDC en dat is dus een, een dependans van Pluspunt Noord. Hè, omdat Pluspunt Noord uit zijn voegen uh, Ja, Ja, en daar past, de, er is zeg maar. een dependans ja. en dat zit in het LDC. Ja, en daar zijn ook allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. Oké, okay, dus mocht LDC, je wat willen is, weten dan, over... Uh, het steunpunt De Blauwe Tram in het centrum waar activiteiten gedaan worden. Kijk dan ook even op pluspunt.zandvoort.nl uh, Wij zijn er doorheen. Ja. Donderdag is de herhaling. En als je nog een keer wil zoeken kan je naar www. Zfm Zandvoort. Wij bedanken jacques Jozef Duinweijer voor techniek en muziek. Gert van Kuik en G. Rutte voor redactie en eindredactie. Irene de Jager, dank voor de koffie, de water en de goede verzorging. Uh, Hotel Hoogland, bedankt voor uh, de gastvrijheid. En ik ja. wens jullie allemaal een uh, prettig weekend. Geen dank. I believe in yesterday. Ik geloof in yesterday. Wat is het schaal? Je komt in en uit en zegt, sorry, What's I'm sorry. Wat is er Je bent niet concentreren. Ja, ik ben concentreren. No, je bent niet Doing what's wrong. There's nothing wrong, Terry. Kevin. Mm -hmm. No, Please not don't Kevin. tell me it's mm -hmm. Kevin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ew, Kevin Swahili, <laughs> I knew it. He's got cooties. Uh -uh. <laughs> and he's saying to Nika right now. everybody else. Shouldn't, he is not saying it to Nika. He is. is he how do you know? Wait a minute, you guys. Look, who no, is she? Nah. Okay. You wait, wait, wait. wait. You guys, right. we should not attack her. It sounds like it's Thank serious you. because we can't concentrate and Thank get this right. You. Okay. So let's deal with the problem. Okay. Oh. You see, I've been through this myself, and let's talk.